Dit is Golse Kringen, het programma waar je de radio voor aanzet. Golse Kringen staat onder de redactie van Leo Joosten, Ben Lonen, Els van Kemenade, Dimfie van Loon, Bernard Hobbe en Gerard de Groot. En de techniek is weer in de vertrouwde handen van Stefan Eikenaar. En vanavond wordt Golse Kringen gepresenteerd door Dimfie en Bernard. En we hebben een, een drietal gasten. Nog slechts twee aanwezig, maar er komt er nog één. Uh, Pieter Rambach, die is voorzitter van de werkgroep opvangstatushouders. En hij gaat over de vraag van hoe staat het met de inburgering in Goorlen... ...mede naar aanleiding van een uitgebracht rapport van de Rekenkamer. Pieter, moet ons gaan verlaten om half acht, dus we beginnen eerst met jou, uh, Pieter. En Victor Helmrich retel bestuurslid van de stichting Tuin... Victor Retel-Helmrich, ik moet het omdraaien. Ik vergis me er altijd in, Victor. Je m'excuse, je m'excuse. Ja, ja. En uh, Deborah Eikelenboom, maar die komt pas uh, om half acht. En uh, dat gaat over de tuin op de hoek van de Kalverstraat en de Tilburgseweg. Ja, waar de discussie nu gaat losbarsten. Hè. Moet de tuin blijven? Of moet de tuin wijken voor uh, charmante hoogbouw? We zullen er uitgebreid over gaan hebben. Maar zoals altijd doen we altijd eerst even een rondje. Wat was er in het nieuws? Lokaal nieuws, internationaal nieuws. We hopen dat jullie even hebben nagedacht over iets memorabels. En dan, uh, Victor, ja. heb jij wat, wat nou, te ja, melden? Ik, uh, ik, ik heb de krant van, uh, van vandaag uh, even meegenomen, NRC. En wat mij opviel, was de, de foto van, uh, van de World Press-foto die gekozen is. En dit is een spectaculaire foto van... Uh, ...nadat de Russische consul is doodgeschoten in Turkije. Oh ja. En deze foto is gemaakt door, door een Turkse fotograaf, persfotograaf. Maar het, het, het, het is wel een heel typerend iets voor, voor, voor deze tijd. Het is, toen ik deze foto zag, toen al... ...toen dacht ik, van, het is toch niet te geloven. Het is net een stil uit een film of, ja. of uit een, een, een, een stripverhaal of zo. De, de, de werkelijkheid is vandaag de dag soms, som, soms, soms nog fantasierijker en gruwelijker... En, en verbluffender dan, dan elke fictie eigenlijk. En dat ja, drukt dat de deze foto ja, toch wel uit. ja Vind je dat dat in toenemende mate de laatste tijd voorkomt? Zeg maar, dit ja, is nou, soort, ja, just, soort gedrag en gedragingen en onhebbelijkheden? Ja, absoluut. Het is, uh, we leven in een tijd waarin echt, echt, uh, je steeds uh, ge, uh, weer schrikt... Ja. van dingen die gezegd worden, dingen die ja. gebeuren... Ja. dingen die in beeld komen ook. Ja. Ja. Ja, ik, ik, ja. Ben, ik ben in de jaren 50 geboren uit... Uh, ja. In de jaren zestig uh, zagen we ook wel eens foto's in de krant en die ons chockeren met name van de oorlog Vietnam en zo. Maar wat, wat, wat we nu allemaal te zien krijgen, dat is echt ongelooflijk. Ja, is ongelooflijk. En, en ook, ook de dingen die gezegd worden, het is echt uh, frappant dat dat langs een, uh, een, een, een glijdende schaal gebeurt, waarin, uh, waarin dat maar langzaam geaccepteerd wordt. En dat is eigenlijk zorgelijk. Ja. Want we weten niet waar het eindigt. Of ja, we weten wel waar het eindigt. Het, het kan alleen maar in, in, in nog, nog, nog gruwelijker en nog meer onmenselijkheid eindigen. Maar het, is, het wordt hoog tijd dat dat. Of nee, het is belangrijk dat dat, dat af en toe weer, weer gezegd wordt. En het zijn niet de woorden van mensen die, die fatsoensrakkers of zo. Maar het is gewoon een kwestie van: van waar, waar gaan we naartoe? En, en, en, en dus, ja. moeten, moeten normen en waarden weer worden opgepoetst? Ja, normen en waarden. Maar daar dat begint het eigenlijk mee. Het is uh, de normen en waarden. Die, die worden breed gedragen. Door ieder lid van onze maatschappij. En dat, en dat zit hem niet alleen in de mensen die het overtreden. Het zit hem ook in de ouders. Maar het zit hem ook vooral in de mensen die het voorbeeld moeten geven. Dat zijn de politici. En dat zijn de amb ambtsdragers. Ja. Uh, de politie zelfs. En je ziet op... op op al die terreinen dat dat gewoon verschuift. En dat, ja? dat, en, en dat men dat verontachtzaamt. En, zitten, ja. zitten onze bobo's ook op een soort glijdende schaal? Absoluut. Ja? Ik, ik, ik denk het wel. Je ziet het ja, natuurlijk in... Kijk, wat ik het meest frappante vind, vind vond, eigenlijk, of vind, is dat uh, toen, toen in de Tweede Kamer uh, Wilders van de PVV op een gegeven moment tegen de minister-president zei van, doe eens een beetje normaal. Ja. Ja. Toen gaf hij... Absoluut het. geen ja. adequaat antwoord. Ja. Ja. Hij gedroeg zich als iemand uit die bende. Ja. En ik heb, heb altijd geleerd eh, ja. van mijn ouders en uit mijn opvoeding: ja. dat je ergens boven moet kunnen staan. Ja. En dat en, moet je laten ja. zien. Ja. Ja. Hij is de minister-president, hij is degene die, die, die het Nederlandse volk vertegenwoordigt. Ja. En hij antwoordde van: doe jij eens een beetje normaal? Ja. Toen is het voor mij begonnen. Ja. Toen dacht ik van: Jezus nog wat toe. Ook, als, dat, ook als, dat was geen passend antwoord. Nee, dat, dat was geen passend nou, antwoord. Nou, dat is absoluut nou, geen passend antwoord. Nou, ja. En daarmee heeft hij eigenlijk dat een beetje. De, de drempel verlaagt van dat dat mogelijk is. Ja. Hij, had, hij had moeten zeggen: van. Uh, meneer de voorzitter, de, dat soort woorden worden hier in de Kamer niet gebruikt. gewoon, ja. gewoon op een hele ouderwetse manier. Maar dat deed hij niet. Ja. Waarom niet? Omdat hij zich niet wil vervreemden van het volkse, het volkse volk. wat ook ja. achter PVV stond. En, ja. en daarmee, dus dit is allemaal diplomatiek en zo, en zo weinig authentiek en erg. Uh, uh, echt. Tjoh, joh, joh. Nou, dat is toch, toch geen, geen gunstige ontwikkeling Jammer Dat is, een, uh... dat is het, uh, het, uh, het, het internationale nieuws en het goede nieuws, want het is lokaal Dat is dat Willem II gewonnen heeft van Vitesse, op een prachtige manier ja, ja, ja, Dat wil ja, ja. ik toch wel even aangeven ja, ja. Ik heb echt genoten van, uh, van, ja. van de samenvatting die ik zag ja. Ik wist niet wat ik zag Op welke plek staan ze momenteel, Willem Op de 11e plek Oh, dus ze staan nog in, uh, ja, in, ja, he? he? in het tweede rijtje. <laughs> ja, ze staan veilig. Ze staan veilig. Ze staan veilig. Ze staan veilig. Nee, maar ik vond het prachtig Gelukkig, om te zien ja. dat ze. De trainer die ze hebben, uh, er, Erwin van der Looy, geloof ik. Ja. ja, die heeft een fantastisch werk gedaan. Die heeft gezegd gewoon verdedigen. Ja. En en als je die kans ziet aanvallen. En het is een puur Italiaanse overwinning. Ja. Echt grandioos. Ik vond dus het erg. Je, je, je zegt de trainer, is het inderdaad een overwinning van de trainer. Absoluut, die he, die, ja, die ja. draagt natuurlijk wel erg bij aan een succes van. Maar ja. de spelers moeten het wel doen. Hè? Ze moeten het wel doen. Ja. Maar uiteindelijk heeft hij de strategie gekozen. Want ja, Vitesse, ik geloof dat het II om twee heel lang geleden ooit is van Vitesse gewonnen. Het is echt een ja. moeilijke tegenstander. Ja. En nooit een in, in in Arnhem. En ja toen heeft hij gedacht van ja, dit moet gewoon strategisch worden aangepakt. Dus hij heeft. Die hele wedstrijd bestond alleen maar uit verdedigen. En de, en de keeper heeft alle ballen zoveel mogelijk eruit gehouden. En de andere spelers ook. En, en op twee manieren kregen, op twee keer kregen ze de kans. En hij ging er twee keer in. Het werd 2-0-2. Maar ze hebben ook een goede keeper, hè? Ze hebben een hele goede keeper. Maar hij is geen weg te gaan aan het eind van het seizoen, hè? Zonde, ja. Het is een Griek, hè, dacht ik. Ik weet niet waar die vandaan komt. Het is een Griek, ja. En een klein manneke eigenlijk. Maar hij houdt de gekste ballen houdt hij Geweldig. Mooi. Ja. Nou, dat waren leuke berichten, ja, Victor. <laughs> Pieter, heb jij nog iets te melden? Vanuit het Goorse, mag ook wat anders zijn, ja. wat je opvalt. En waarvan je zegt, dat is de moeite daar toch eventjes te memoreren. Ik, ik heb er even over na kunnen denken, want ik werd een beetje door de vraag overvallen. Want ik, ik had me niet echt voorbereid. Maar iets wat mij wel bezighoudt, en ik ben bang dat het ook niet zo goed nieuws is. Uh, laatste tijd, en dat heeft natuurlijk met de vluchtelingenproblematiek te maken. Dat is het feit dat uh, op dit moment erbarmelijke omstandigheden zich afspelen op die Griekse eilanden. In het bijzonder Lesbos, hè? Ja. Um, ja, ...waarbij ja, wij ja. denk ik als Europa uh, falen in, uh, in een stukje humanitair beleid. Ja? Ja, absoluut. En, uh, en dat is nog maar een uh, topje van de ijsberg natuurlijk... ...want uh, zoals jullie wellicht weten zitten er 1,6 miljoen uh, vluchtelingen nog in Turkije... ...zit er 1 miljoen in Libanon. Er zijn er 6 miljoen op drift in Syrië alleen al... Um, en met ons beleid en de politiek. 6 wat wat miljoen alleen in Syrië. In Syrië op, op drift. Ja, die, die, die verdreven zijn. En van is de, de verwachting dat die allemaal nog deze kant uh, opkomen? Um, ik, ik persoonlijk van, ben bang van wel. Van bang van, ja. uh, omdat het zo'n grote aantallen betreft. En een diplomatieke oplossing uh, niet echt nabij is. Denk ik. Dat op enig moment het niet meer te houden is. Hè. Dus we, het lijkt wel. Je hoort die geluiden wel. Dat, dat het... Uh, er minder vluchtelingen naar Europa komen. Ja. En dat is voor een deel is dat uh, uh, symptoompolitiek. Hè. Die, die wordt gevoerd ja. zeg maar zeggen... grenzen die kunstmatig dicht worden gehouden. Ik, ik hoor het Rutte ook nog zeggen. Hè. Zo uh, er zijn veel minder vluchtelingen ja, gekomen. Ja, ja. Ik denk van, nou, als, ja, als je dan wel, deze getallen hoort. Ze zitten wel allemaal in Turkije... in ook niet zulke leuke omstandigheden natuurlijk. Ja. Hè? Ja. Ik, heb, uh, ik weet niet of je het gezien hebben... maar de foto's, uh, de World Press-foto's waren dat geloof ik. Uh, de prijswinnaar liet zien dat uh, Syrische kinderen... Uh, worden ingezet in Turkije in de vorm van, als je hem als kinderarbeid. Nou, dat vind ik werkelijk oh. een aanfluiting aan, aan het adres van Turkije, maar ook aan het adres van Europa natuurlijk. Ja. Dat zijn kinderen met, die met hun ouders op de vlucht zijn en die worden dan aan het werk gezet. Ja. Uh, hoe ver hier vandaan, 3, ja. duizend kilometer? Ja. Ik vind dat onbegrijpelijk. Ja. Klopt. Gruwelijk, gruwelijk. Nou, ja. uh, ja, nou, geen aardig bericht, maar wel de, wel ja, de moeite ik, uh, van het vermelden waardje. Ja. Ja, ja. Dimf, had jij nog iets leuks te melden? Ik heb twee dingen. Um, een aantal weken geleden, in november geloof ik, is Pieter van Huyberde hier geweest. En die heeft toen gehad over uh, allerlei mogelijkheden om ouderen langer thuis te houden. En een van de mogelijkheden was om een, uh, een, een, een lening te vragen bij de gemeente. Nu las ik vorige week in de krant dat uh, Tilburg zo'n uh, blijverslening voor senioren gaan overwegen. Dus uh, ze hebben het nog een jaar tegen, zijn. Maar dat gaan ze onderzoeken. En ik hoorde via via dat dat in Goorlen... dat ze dat ook aan het onderzoeken gaan binnenkort. Dus dat betekent dat ouderen die uh, thuis willen blijven wonen... Uh, een lening kunnen aanvragen voor allerlei voorzieningen aan huis. En ja, even afwachten. Dus ik hoop dat dat doorgaat. Hmm. Een andere is waarvan ik denk van... Hè? Het is er nog lang geen 1 april. Wat is dit nou voor bericht in de krant? Hm. En dat is de Willem II passage. Dat is die, die nieuwe passage daar bij de spoorzone. Daar gaan ze onderzoeken. Voor uh, het onderzoek kost 50.000 euro. Om te kijken of ze daar een geur... Uh, van vers gemaaid gras, of die van bubbelgum, op een of andere manier daar kunnen laten verspreiden. Dat is een kunstwerk dan? Nee, ja, ik weet niet of dat een kunstwerk, het is wel een onderdeel van... Ja, Ze wilden de, de, de doorgang wat, wat, wat ver, uh, ver zeg maar, ja, met, met een met geurtje. Alleen het onderzoek kost wat. 50 50.000 euro. En dat betaalt de gemeente Tilburg? Ja, dat gaat de gemeente Tilburg betalen, neem ik ja, aan. Dat de maar is... toen denk ik: van, hè? En ik denk, het is een grap. Het is een 1 april grap. Maar dat is het dus niet. Oh. Nee, ik denk het niet. Ik, ik denk dat de, die geur van gras, hè, zeg je. Ja, ze willen Er zijn onderzoeken gedaan, echt wetenschappelijke onderzoeken. Waardoor mensen zich gelukkig voelen. En er zijn drie geuren zijn heel belangrijk, waarbij dat gebeurt. Onder andere gras. Uh, ja, uh, uh, de geur vers, van vers gemaakt gras is er één van. Ja. Op nummer twee staat, het, geloof ik, uh, vers gemaakt hooi. Hooi, hooilucht. Oh, dus, ja? uh, en op nummer één staat de geur van brood, gebak, vers gebakken brood. Ja, ja, maar. Uh, dit is dus, <lacht> ja, maar je hebt, je hebt omzee, omgevingspsychologen ja. in Nederland. <lacht> ja. En die, die worden afgesloten. In, in, in Nijmegen, onder andere. En ja, dat. Die, die bewijzen ook dat op het moment dat mensen zich gelukkig voelen... dat er dan minder uh, uh, agressiviteit is en, ja. en, en, en vandalisme en zo. Dus ik denk ja. dat het daarmee te maken heeft. Dat ja, denk ik, ik ook, maar het gaat om een heel klein stukje tunnel. Het is een prestige-object. Ja, Toch, maar nou, ik vond het ja. ook een beetje duur. Ja. Dat was uh, het leuke. Leuk. <laughs> Het was in ieder geval geurig nieuws. Geurig nieuws. Nou, ik heb nog een, een paar kleintjes. Uh, als eerste, uh, het loket heeft uh, waarschijnlijk groen licht gekregen om uh, naar Jan van Bezout te komen. Hè? Die zaten eerst in het oude Wit-Gele Kruis en die komen dus uh, deze kant in. Dus ja, alles we wat gaan hier. wel een onderzoek doen, hè? Maar ik ja, denk dat dat. Uit met het onderzoek aan het zekerheid, moet komen. Ja, met onzekerheid, grens, de waarschijnlijkheid, zal het wel doorgaan, hè? En wat ik doodzonde vind is dat Paul Cornelis ons gaat verlaten. En naar Tilburg vertrekt. Bedoel, is het ja, bekend wie hem gaat ja. opvolgen? Is het er al bekend? Nee, nee, nee nog niet nee, okay. nee. Maar de, Paul is in ieder geval. Die, het is natuurlijk voor hem een aardige promotie. Theater Tilburg aan, aan gaan voeren. Een leuke uitdaging. Ik, ik vond dat hij het hier geweldig ja. deed. Dus ja. ik dacht ook te merken in heel zijn programmering. En uh, ook Jan van Bezouwen. Het, het, het vaart er wel bij. Ik vind hmm. het doodzonde, maar kunt er van harte. Ik hoop dat we een, een, een waardige opvolger krijgen. Maar. Ik wens hem veel succes vanuit deze plek, maar nogmaals, ik vind het erg jammer dat hij ons gaat verlaten. Ja, dat waren de nieuwtjes. Nou, dan gaan we maar eens beginnen aan de, ja. de onderwerpen. De WMS. De, de WMS, ja. Bij de, WOS, de WOS, moet ik zeggen, de WOS. Werkgroep opvang, statushouders. Nou ja, ik ben eerst maar eens op internet gedoken, Pieter. En wat je daar dan tegenkomt is onvoorstelbaar veel... En met name dan dus dat de inburgering Nieuwe Stijl niet werkt. Ja. Dat is een vrij recent rapport van de Rekenkamer. Maar leg jij eerst eens even toe, wie is precies Pieter Rambachs? En hoe kom jij er zo bij om voorzitter van zo'n club te worden? En ja, waar haal je de energie en de moed vandaan? En het lef en het durf om dit op te pakken? Nou, Je hebt er niet veel moed voor nodig hoor, want het is, uh, het is superleuk om te doen. Het is mooi leuk. en het is ook heel uh, relevant en zinvol werk. Uh, en dan wordt het alweer een stukje makkelijker, zeg maar. Uh, ja, hoe is dat gekomen? Ik denk net als bij veel van onze vrijwilligers uh, volgen wij uh, met belangstelling natuurlijk wat er in de wereld gebeurt. Waar we het net al even over hadden. En ook bij mij kwam er zo'n punt dat ik dacht van ja, dit kan zo niet langer, weet je wel. Ik, ik wil ook iets doen. Ik wil ook iets betekenen voor, uh, voor deze specifieke groep mensen, voor de vluchtelingen. Alleen ik wist natuurlijk niet goed hoe. En dan ligt het voor de hand om eens in Gorlen rond te kijken van wat gebeurt hier dan al. Hè? Want je hebt de meeste impact als je in je eigen omgeving uh, een ja. bijdrage levert. Ja. Hè, want je kunt wel een mening hebben en, en die verkondigen. En dat is wat ik op dit moment heel veel hoor en waar ik me ook ontzettend aan stoor trouwens. Hè? Iedereen uh, roept me wat en heeft een mening. Ik ben eerder van mening juist dat je beter iets kunt doen. Dat je in actie kunt komen en daarmee lokaal kunt laten zien hoe je de wereld een beetje mooier kunt maken. En uh, zodoende ben ik terechtgekomen bij uh, Contour de Twerren. Bij uh, een aantal mensen al betaalde krachten, maar ook een paar vrijwilligers die al, al jarenlang actief waren in, in dit domein. Zeg maar. En uh, al praten eigenlijk uh, kreeg ik in de gaten dat, uh, ja, dat ze wel steun konden gebruiken, zeg maar, ook in het organiseren van een werkgroep en zo. En dat ligt mij wel, ik ben in het dagelijks leven ondernemer en ik ben gewend aan, aan organiseren. En zodoende zijn wij schoorvoetend uh, met z'n allen hard gaan werken aan wat vandaag de dag dan of wat eigenlijk al de WOS heette, maar wat vandaag de dag een groep is van ruim 35 vrijwilligers in, uh, ja. in Goorl en in Riel. Ja. Die, ja. Uh, die opkomen van statushouders en die statushouders helpen met het vinden van een plekje in onze gemeenschap. Er stond ook een aardig stukje nee. trouwens in de uitstraling. Bijna in alle andere gemeenten wordt dat gedaan door vluchtelingen werken, Maar in, Tull, in Goorlen is gekozen voor een eigen werkgroep. Ja, dat klopt. Ja. Ja, dat, is dat weet ik ook. Oh, heb ik ook wel eens gevraagd van waarom is dat dan? Ja. Nooit echt een, echt een heel helder antwoord op gekregen. Hoeft ook niet. Nee. Want het maakt niet uit wie het doet, als het maar gebeurt. Ja. Weet je wel. En, en SNV is voor ons ook geen vreemde. Want uh, je mag best weten dat wij uh, op een van de deelterreinen waar je staatshouders kunt helpen, ook samenwerken met SNV. En dat gaat dan over arbeidsparticipatie. Dus daar slaan we gewoon de handen in één... en zijn we een verlengstuk van elkaar. En SRV staat voor? SNV. SNV. SNV. Stichting Nieuwkomers en Vluchtelingen. Stichting Nieuwkomers. En Vluchtelingen. Het oude vluchtelingenwerk, zeg maar... zoals je dat van vroeger kent. En dat is natuurlijk een hele grote landelijke organisatie. Ja. Uh -huh. Een stukje in, het, in, de, in de, de uitstraling vond ik wel bijzonder aardig. In, in 2016 zijn er ruim 60 statushouders in Goorla en Riel bijgekomen... Ja. En uh, ons streven is, uh, van jullie stichting, van de stichting uh, WOS, om uh, elk gezin of statushouder één begeleider uh, te geven, zodat we hen optimaal kunnen helpen. Ja. En we uh, zijn op zoek naar nieuwe mensen. Op korte termijn zeker nog 15 nieuwe vrijwilligers nodig. Ja. Gaat dat lukken? En wat voor actie onderneem je om die mensen erbij te krijgen? Dat gaat zeker lukken. En uh, dat komt uh, omdat Goorlen een ongelooflijk sociale gemeente is. Ja. ja? En je dat... zegt het met zoveel nadruk, een ongelooflijk sociale gemeente. Ja, ja, waar, ja, ja. Waar, waar, waar ligt dat dus toe? Waar, waar, waar zie je dat aan? Ik dacht dat je wilde gaan vragen, waar, komt dat, waar zou dat mogelijk door kunnen komen? Maar um, ik woon hier nu sinds 1993 en ik ben hier ook om redenen gaan wonen. Ik kom oorspronkelijk helemaal niet uit Goorlen. Maar ik heb uh, gedurende mijn studietijd veel mensen leren kennen. En toen viel me al op dat hier een andere sfeer hangt. Een veel socialere, menselijkere sfeer. Zeg maar dan veel andere gemeenten die ik ook ken, of gemeenten waar ik zelf vandaan kom bijvoorbeeld. Ik zal de naam niet noemen, want ze zullen het niet zo <grijgrijd> nou leuk vinden. We zijn toch wel nieuwsgierig. Uh, we zijn heel open hier hoor. Maar, je, bent, je bent ondernemer zijn, hè? Wat, waarin? Wat, wat doe je? Precies? Uh, ik, ik ben ICT-ondernemer. ICT-ondernemer, ja oké. Okay. Dus ik heb een okay. bedrijf in, in de managementinformatie voorzien. Maar ik, Hier in Goorle of in Tilburg? Nee, nee, ik heb het kantoor in Oorschot, houd ik. Ah, ja, ja. Okay. Maar dat is eigenlijk een beetje toeval, hoor. Dat, uh, dat heeft meer te maken met liggen. Kantoor in Oorschot en je woont in Goorle. Ik woon in Goorle. Ja, ja. In de Helle. Zeg maar. Al negen jaar? Nee, sinds 1993, dus dat is al lang. Hè. Dat is al 24 uh, ja, jaar, jaar of zo, ja. ja. ja. Maar hoe komt hij zo deze kant in Want Oorschot is ook een bijzonder leuke gemeente om te wonen natuurlijk. Hè? Ja, dus ik, je bent daar wel kantoorhoudend, houdend, maar niet woonachtig. Nee, kijk, ik heb in Tilburg economie gestudeerd. Ja, ja. En, uh, en ik woonde natuurlijk als, als student in Tilburg. En toen uh, nou, ik, ik ben ik altijd een dorpsjongen geweest. Dus ik, ik wist van ik ga een keer terug uit de stad okay. naar een dorp. Maar ja, welk dorp ja. dan? Hè? Ga je dan ja. naar Riel, ga je naar Gohoren, ga je naar het noorden. En ik had in die tijd ook was ik heel actief in de muziek. En ik heb zodoende ook Goorlijk heel erg leren kennen. Ik heb hier veel gespeeld. En, uh, en toen vond ik het zo leuk. En wat ik net al zei, ik kwam zo'n aardige mensen tegen. Met het hart op de goede plek. Ik, ik, ik wil er ook graag bij zeggen. Dat weten jullie wellicht ook nog. In het grijze verleden had je hier ook een, een hele actieve partij GroenLinks. Hè, die zelfs een mm. tijdje in de regering van Goorlen heeft gezeten. Zeg maar. <laughs> ja. en, en dat is allemaal niet voor niks. Dat, is allemaal, ja, dat heeft ja. allemaal een beetje te maken met de geschiedenis van Goorlen, met ja, De achtergrond van de mensen wellicht. Wellicht ook de reden dat ze dicht bij Tilburg zitten. Natuurlijk Tilburg is ook een hele sociale gemeente. Hè. Als je kijkt naar de geschiedenis ja. van Tilburg. En dat maakt denk ik. Want dat vind ik ontzettend leuk om te zeggen, dat uh, met name Goorlen op, op dit vlak dus heel goed doet. He, dus dat wij uh, veel mensen hebben, jong gepensioneerden, die heel graag willen helpen om statushouders het, het, het, een thuis te maken hier in Goorlen. En dat het vrij makkelijk is om die mensen ook te vinden. Uh, Goorlen, ik weet niet of jullie dat weten, maar loopt ook voor. He, want de getallen die je net noemde, dat, dat heet dan de taakstellingen. Dus de, de, de landelijke o. overheid, het COA ook, he, centraal opvang, Zielzoekers, die verdelen de de vluchtelingen over de gemeente uiteindelijk. Als ze een verblijfsvergunning krijgen, worden ze geallokeerd aan een gemeente, zal ik maar zeggen. Goorle natuurlijk ook. Iedere gemeente krijgt naar Rato een aantal vluchtelingen toegewezen. Maar Goorle doet het zo goed dat wij de, de taakstelling van 2016 hebben gehaald. En die van 2017 eigenlijk ook al. Hmm. Uh, en dat heeft ook te maken met dit grote aantal vrijwilligers. Hè, het feit het, dat maar wij... toch, toch kan ik me herinneren toen destijds, zeg maar hier, uh, crisisopvang of noodopvang moest komen in, uh, in de grote uh, hal. Ja, in de uh, Frankhal, was nee, nee niet de Frankrijk nee, nee. de het gemeentehuis was dat denk ik dat je bedoelt of niet nee. toen er een voorlichtingsavond was je sport al nou bij oh, nee. bij, um, oh dat ja, Schiedam ja, ja, ja. of zo nee nee de Haspel de Haspel de Haspel de Haspel, ja. de Haspel de Haspel daar is twee keer is daar een grote dat, groep toen, vluchtelingen toen, voorbij toen, gekomen. ja ja ja toen is het toch wel even eventjes uh, heisa geweest in, in in niet echt overdreven maar nee. er werd wel gemopperd er werd ja, wel gemopperd maar toch hè, <laughs> uiteindelijk complimenten aan de gemeente hebben die hebben we toen uitstekend begeleid hè je mag weten, er was één contingent vluchtelingen die, die drijfnat arriveerden. Dus echt erbarmelijk koud hadden. Ja. Binnen no time hebben toen, heeft de gemeente, ook in samenwerking met enkele bewoners uit goorle geregeld dat heel veel mensen gewoon droge kleding kregen. Ja. Dat lukt dan toch maar. Ja. Ja. En, en het is redelijk geruisloos gegaan. En dat lukt in andere gemeenten veel minder. En dat ja. zegt weer iets over ja. ja. precies. En je had het over de taakstelling. Hoeveel mensen zou goorle moeten opvangen, volgens de taakstelling? Moeten of kunnen? Nee, moeten. Moeten? Nou, moeten kunnen. De getallen ja. die je net noemde. We zouden hè, moeten kunnen. Zeg maar zes, ik <laughs> ik, ik, ik, ik, ik zou je eerlijk zeggen, de, uh, elke maand opnieuw dan, dan, uh, zijn wij ook geïnteresseerd. Wij communiceren heel veel met de gemeente en natuurlijk ook met Contour de Twerren die ons ook begeleidt. Want daar, hè, daar zitten de betaalde krachten die ons ondersteunen, die de vrijwilligers ondersteunen. En die getallen die schommelen per, per maand eigenlijk. Hè. Dus dan zijn er iedere keer weer nieuwe koppelingen. Um, dat is best lastig, maar je moet maar ongeveer orde van 50, 60 mensen uh, moet je aanhouden per jaar, zeg maar, die je moet plaatsen. Per jaar, ja. En die je in feite ook moet kunnen plaatsen. Ja, en ik hoop dat ik het goed zeg hoor, want ik vind, zelfs, ik vind het lastig om het af en toe bij te houden. Um, uh, maar je, wat ik nog ook wel grappig vind, even, van, want je hoort ook wel eens, er zijn altijd mensen die mopperen, altijd mensen die klagen. Maar wisten jullie dat gewoon... boren goorlijk... Eikelenboom komt binnen. Deborah wees welkom ja, en uh, Goeiedag, ga goed. lekker zitten. Um, wat ik ook leuk vind om te zeggen, ik weet niet of je dat wist, de wethouder vertelde me het laatst, maar sinds een jaar of twintig zijn er al zo'n 300 vluchtelingen in Goorle geplaatst. Dus dan heb ik het niet over de Syriërs en de Eritreërs van dit moment, maar gewoon, kijk ook naar de crisis. Goorle heeft al 300 vluchtelingen een plekje gegeven in dat haar vind, midden. Dat vind ik veel. Dat, dat, dat is toch redelijk geruisloos gegaan? Ja, ja maar, dat gebeurt bijna zwijgen. En ik noem dat succesvol en ja. dat zegt weer iets over Goorle. ja. ja. Ja. ja, dat klopt. Het is een, beetje, het is een van de Goorlse geheimen. Ja, dat is, is, is. heb ik al niet geklapt. En als je nou maar, kijkt naar de statushouders. Tegen wat voor soort problemen lopen ze aan? Um, ja, dat is heel divers. Als ze binnenkomen, dan, dan heb je twee groepen op dit moment. Je hebt Syriërs en Eritreërs natuurlijk. Uh, de Syriërs die zijn nog vaak wel enigszins in staat om te communiceren. Met name een beetje Engels. Hè. Bij Eritreërs ligt dat heel, heel moeilijk. Die spreken uh, tekrinja. Een hele vreemde taal, die je zelfs niet eens op Google Translate kunt vinden. En daar begint het al. Hè? Dus da dat is al een ding. Nou, en waar ze natuurlijk allemaal tegenaan lopen, dat, is, uh, dat zijn gewoon die dagelijkse dingetjes. Hè? Je, je, je komt hier, je, moet, je krijgt een huis toegewezen, dat huis moet ingericht worden. Nou, begin er maar eens aan. Waar haal je met de beperkte middelen die je hebt spulletjes ja, vandaan? Daarna begint een traject dat je, je overal in moet schrijven, je moet een zorgverzekering moet je regelen, uh, je moet je huursubsidie aanvragen, je moet je huur betalen aan, aan lijstroom. Want ze krijgen allemaal een pand van lijstroom. De formulierenstroom die op gang komt. Dan onze moorers. Wij doen dingen op onze manier. Anders dan wat zij gewend zijn. En dan is het voor Syriërs nog dichterbij dan voor mensen uit Eritrea. Nou, dat is zeg maar zo'n beetje waar ze het eerste jaar heel erg mee te maken krijgen. Ja. Vandaar dat dat vrijwilligerswerk zo belangrijk is. Uh, want deze mensen, die, die verbinden zich aan zo'n persoon of aan een gezinnetje. En helpen ze juist met al deze aspecten van ja. het landen in gehoor, zeg maar. Ja. Ja. Het lijkt me best heel pittig, ook voor een vrijwilliger. Want ik lees ook in het, in het, in het stukje, in uh, het blad, dat de mensen die uh, krijgen eerst een intakegesprek Om te kijken welke taak het beste bij ze past. Ja, dat klopt. En daarna krijgen ze een basiscursus, zodat ze goed voorbereid aan de slag kunnen. Voordat je begint, loop je ook nog eens mee met een ervaren vrijwilliger. Ja. Hoeveel tijd ben je eraan kwijt, zeg maar, om een vrijwilliger goed op te leiden. Waardoor je met succes op een, op een vluchteling kunt zetten, als ik ja, het zo mag ja, zeggen. Ja, ja, snap of op een gezin. Ja, nou exact oh, is kan zin, ik dat ja. niet aangeven natuurlijk, maar je schetst het proces al goed. Um, We hebben verschillende vormen waarop wij proberen vrijwilligers klaar te stomen voor de job, zou ik maar zeggen. Enerzijds ja. brengen ze natuurlijk zelf heel veel levenservaring mee. Nou, dat, dat is natuurlijk fantastisch. Hè? Uh, maar anderzijds uh, hebben wij ook gewerkt aan documentatie. We hebben een soort handboek soldaat waar, waar heel veel, heel veel do's en dons in staat. Ja. Uh, ja. Ook, ook complete stappenplannen van dingen die je kunt doorlopen. Een soort handvatten, zal ik ja. Ja. maar zeggen. Ja, ja. Het meelopen natuurlijk. Ja, en dan... Wisselt het toch een beetje per vrijwilliger. De een vindt het prettig om wat langer mee te lopen of iets vaker met een ander te doen. En de ander is al veel sneller, heeft zoiets van nou laat mij maar, weet je wat, ik regel het zelf ja. al. Of heeft ook al affiniteit met uh, instanties om, om, om problemen op te lossen, om dingen te regelen. Ik zou het niet in uren kunnen uitdrukken hoor, maar ik zie wel voorbeelden dat het redelijk snel gaat. En mensen bepalen zelf ook nog eens hoeveel tijd dat ze erin willen steken. Hè? Want uh, wij hebben vrijwilligers die gaan er helemaal in op. En er zijn er ook bij die besteden enkele uurtjes per week. Ja. Prima, allemaal goed. Hè? Ja. Je moet ook je eigen grens aangeven tot hoe ver je wilt gaan. Ja, ja, en je hebt natuurlijk altijd nog die vrijwillige krachten hè, op wie je een beroep kunt doen als, uh, als je even iets niet weet. Uh. Nou, ze kunnen ook bij elkaar terecht. Hè. We wisselen ja. ook uh, adressen uit. Uh, wij hebben ook één keer in de twee maanden komen we bij elkaar, de hele groep. En dan praten we ook over wat we meemaken. Ja. Ja. Dan mogen mensen ook cases inbrengen. Uh, en zo proberen we ook elkaar uh, te leren of, of zeg maar kennis uit te wisselen om, om, om de volgende keer weer beter beslagen ten ijs te komen. Ja. Ja. Eventjes als het mag naar de, zeg maar de inburgering nieuwe stijl. Ik lees hier dat de rekenkamer stelt, de inburgering nieuwe stijl werkt niet. Voorheen deed zeg maar de, de gemeente dat. Hè? En nu ja. moeten de mensen het zelf aanvragen, zelf opstarten, maar ook zelf betalen. En ik las ergens iets van 10.000 euro. Euro kost zo 10.000 ja, ja, euro. Het kan uiteindelijk 10.000 euro kosten. Ja. En wie betaalt dat? De gemeente? De overheid? Uh, dat is een lening hè, die je krijgt van duo. Hè. Dus als een, een kind wat naar school gaat, uh, vraagt ook schoolgeld, zou ik maar zeggen. En krijgt dat dan ook van duo. En als je dan je, dan is het een gift. Uh, maar als je zakt, heb je een probleem. Dus ja? wat zie je gebeuren? Je ziet dat, uh, is er een herkansing mogelijk? Uh, ik, ja, ik denk het okay. wel. Hè. Ja, dat ja. heb je natuurlijk altijd. Maar wat je wel ziet gebeuren, dat baart mij zorgen, is dat mensen, doordat dit kan gebeuren natuurlijk, op een lager niveau insteken. Je hebt verschillende niveaus van cursussen, zal ik maar zeggen. Um, om de kans van slagen zo groot mogelijk te maken. En dat is jammer, want mensen die wat hoger opgeleid zijn... die zouden beter wat hoger insteken... zodat ze ook kans maken op betere banen uiteindelijk. Ja. Ja, ja, ja. Maar dit is natuurlijk weer zo'n marktwerking dingetje... van ja. uh, bedacht door de wat meer liberale partijen. En, uh, ja, ja, ja, daar ben ik niet ja. zo blij mee. Nee, ik, ik las ergens ook dat er zeg maar partijen zijn... Die, die hier dik geld aan willen verdienen. Te veel mensen op de taalkursus zetten. Te veel mensen. En dan denk ik van ja... Daar hangt natuurlijk een heel aardig ja, prijskaartje aan. Er, er zijn 165 aanbieders of zo. Hè? Nou, ja. en, en dan kom je in dit ja. land. Hè? Ja. En, dan, en dan ken je onze woorden niet. de taal niet. Ja. Precies. Ja. Waar begin je aan? Ja. En dan heb je gelukkig vrijwilligers die ze die, die dan een beetje helpen. En daarom durf ik te stellen dat de mensen uit Goorlen. Die aan inburgering meedoen. Een veel grotere kans van slagen hebben. Juist door dat grote contingent vrijwilligers wat wij hebben. En taalcoaches. Dat wil ja. ik trouwens ook zeggen. Dat is een andere groep. Hè? Maar daar werken we natuurlijk mee samen. We hebben een hele grote groep taalcoaches in Goorlen. Ik Geloof alles bij elkaar ook 40, 50 mensen. Zo. Dat is fenomenaal. Die mensen begeleiden bij het baanbeen. Want dat lijkt me ook een crime natuurlijk. Hè? Want ik lees hier ook: Inbruggen en Nederland. Integreren begint met de talen. Ja. En, en wat, uh, je, wat, je, wat je zelf zegt, als je, als je uit Eritrea komt en, en een of andere nee, vreemde taal spreekt. Dan is Nederlands een afgrijzelijk moeilijke taal om, om te leren. Dat klopt. Ja, maar dat geldt eigenlijk ook voor Syrische vluchtelingen. Ja. Ik bedoel, het ja. Arabisch is zo anders dan het Nederlands. Ja. Ja. Oh, ja. En, de mensen die binnenkomen zijn niet allemaal 25 jaar. Sommige mensen zijn gewoon wat, wat, uh, wat ouder. En dan blijkt ja. het toch wel heel moeilijk om een taal te leren. Ik, ja, le ik, ik lees hier ook. Hè. Sinds 2013 zijn nieuwkomers zelf verantwoordelijk voor het regelen van hun inburgering. Ja. In plaats van nieuwkomers zo goed mogelijk te ondersteunen, probeert de overheid het hen vooral op te jagen met sancties. Dan denk ik mijn hemel. De regels en procedures zijn voor de gemiddelde Nederlander al onbegrijpelijk. Ja. En nieuwkomers worden hier in de steek gelaten. Of, dat is een forse kritiek. Zeg maar toch van de Rekenkamer op het hele probleem van de inburgering. Ja, nou, uh, en het is een alarmerend rapport, wat er afgekomen yeah, is. is vrij recent. Beetje, hè? Maar met alle respect, hè, en dat heb ik ook altijd vind ik al een beetje flauwkul. Uh, verandering is, is a fact of life. Hè? En in 2013 is besloten om het eens een keer anders te proberen. Nou, oké, okay, daar kan je wat voor vinden. Uh, dit zijn de eerste resultaten. Nou gebruik die dan om te kijken van wat er goed is en wat er beter kan. Hè? Want we zijn in Nederland nogal van wat slecht gaat. Ik hou daar helemaal niet van. Daar heb je het weer over attitude. Daar hadden we het straks even over. Hè? Als we nou eens beginnen in deze wereld met uit te gaan van dingen die goed zijn. En dingen die beter kunnen. Dat klinkt al heel anders. Vind je niet? Ja. En dit zijn de eerste resultaten. Ja? En natuurlijk moeten we die gebruiken om dingen te veranderen. Aan te passen, te verbeteren. Maar laten we het vanuit een positieve invalshoek doen. En zo'n artikel ook. Ja, dat, dan denk ik, ja, het zal wel, weet je wel. Ik krijg het daar niet warm van. Ik maak me ook nog geen zorgen. Ik, ik denk dat we de, de zeilen best kunnen bijzetten en dat het uiteindelijk goed komt. Ik zie in de dagelijkse praktijk, dat wil ik toch graag gezegd hebben, dat vind ik echt indrukwekkend, ik spreek soms met, met jonge mensen, jonge Syriërs. Ik, ik ken een jongen van twaalf jaar. Uh, een maand nadat ik hem had ontmoet, hè, uh, sprak hij mij al aan in het Nederlands. Ja. En een maand eerder nog niet. Hoe hebben we het over, dat is fantastisch. Ja, ja. dat zijn de jongeren. En dat is geen die uitzondering, die... Dat, is geen uitzondering. Nee. dat zijn er heel ja. veel. Ja. En die willen vooruit, weet je wel. Die ja, hebben allemaal precies. zoiets van, we gaan er iets moois van maken. En terecht dat wij in Nederland eisen dat mensen de taal spreken. Dat, ja. Die fout hebben we dus 30, 40 jaar geleden gemaakt met de Marokkanen en de Turken. Ja. Toen dachten we van, nou ja, die gaan toch allemaal weer een keer terug. Dat dachten ze zelf ook trouwens. Hè. We hoeven hier toch niet te blijven. We komen hier wat geld verdienen en dan gaan we weer. En toen hebben we dat ver Nou, die fout moeten we niet maken. Gewoon die taal moeten we gewoon spreken met elkaar. Ja. Ja. Is het maar inburgeringsexamen, is dat eigenlijk te moeilijk? Want ik lees ook dat het aantal mensen dat uh, slaagt... Is gehalveerd sinds de invoering van de nieuwe ja. inburgeringswet. En die is van 2013. Hè? Ja. De andere was van 2007. Nu slaagt nog maar uh, 39% terwijl het eerst 80% was. En ze zeggen, het huidige beleid laat de resultaten niet zien. Voor inburgers is het regelen van een cursus en het examen vaak veel te ingewikkeld. Ze zijn er vaak niet toe in staat, schrijft de Rekenkamer. Die de wet op de inburger uit 2007 vergeleek met de wet van 2013. En dan denk ik van, waarom maken ze het die mensen zo moeilijk? Ja, dat weet ik ook niet. Ik ben er ook voor gezakt trouwens. Ja. Je ja hebt ik, ik zou je zeggen, maak hem een keertje. Heb je voor de lol die cursus gedaan? Natuurlijk, nee, niet de cursus gedaan. Ik heb het examen het gedaan. Examen. En, en je bent, bent ervoor gezakt? Dan werden vragen gesteld. Dat ik dacht, wat staat er voor een onzin? Weet je wel, dat weet ik nog niet eens. Jezus. Ja, dat is wel een paar. Maar je kunt hem gewoon doen. Hè? Dus ga maar eens online. Ja. Vullen maar eens in. Het is leuk. Ik, dat, ik had een, bijvoorbeeld een, een Eritreese jongen. Die moest voor zijn inburgering een uh, presentatie houden. En dat ging over, um, over een schip uit de VOC. Dan denk ik van... als je het aan drie kwart van de Nederlanders vraagt... die weet niet eens waar, wat de VOC is... waar het over gaat. En, waar, waarom doen we dit? Waarom ja. doen we dit die mensen aan? Uh, dus, maar dat leidt er natuurlijk wel toe... Dat, ja, dat die mensen dat ook niet halen. Die moeten de ja. meeste rare dingen ja, leren. Hebben jullie al ja. gehoord dan, van het participatietraject... wat er nu aan zit? Ja. Dat met een handtekening zet... Hè, dat men zich conformeert aan onze normen en waarden... Ja. Ik denk, waar gaat dit over? Weet je wel? Ja. Die mensen willen echt wel. Geef ze eerst eens een kans. Laten we ze helpen. Ach. Laten we ze omarmen. Hè? Laten we ze opnemen in onze maatschappij ja. en samenwerken aan hun succes ook. Ja, het ligt ook oh. aan ons hè, dat het een ja, succes tuurlijk, tuurlijk. wordt. Niet tuurlijk. alleen maar nee. aan die vluchtelingen zelf. Het moet van twee kanten Als wij gaan. alleen maar uh, dit doen, dan kan ik me voorstellen dat we ja. hun ook met hakken in het zand gaan. Maar ja. ik weet het het ook het niet dat de fatsoenlijk minister Ascher die. Uh, heeft inmiddels ingezet op meer geld, meer focus op Nederlandse waarden en betere begeleiding. Wij vinden het normaal, zegt VVD-Kamerlid Malik Asmani, dat de nieuwkomer zelf verantwoordelijkheid neemt voor zijn inburgering. Ik vind je, zal het de mensen nogal met wat zaken op hè? Ja. Is dit niet eigenlijk een, een kwestie van... Uh... Onder druk van het, van het van het verkeerde beeld, eigenlijk. Het slechte beeld dat er is over vluchtelingen ja, over ja, ja, is en over het probleem. En dat beleidsmakers en grote partijen zich daar, daarnaar buigen. En, ja. en, en, en dit is eigenlijk meer een symboolpolitiek. Nou, ja naar een groep mensen, de grootste groep mensen... of een grote groep, met te grote groep mensen in Nederland... die gewoon slecht geïnformeerd is. is ja. Dus ik vind het eigenlijk erg goed, uh, het werk wat jullie doen. En ik vind het ook heel goed dat je de positieve insteek uh, kiest... om te laten zien wat wel werkt. Want daar ontbreekt het gewoon aan. Er ontstaat een verkeerd beeld. En op grond van dat verkeerde beeld wordt een beleid gemaakt... Ja. Ja, zo, zo raken we natuurlijk van kwaad tot erger. Ja, precies. En ik vind het erg goed dat, je, dat, dat ik hoor... dat er in Gorle zoveel sociale mensen zijn... die, die zich daarvoor inzetten. Absoluut, dat, is echt, dat, ja. dat, dat vind ik echt hartverwarmend. Ja, en wij willen dat ook laten zien. Hè. We hebben een website, we hebben een Facebookpagina. Hè, jongen, beste mensen, ga die vooral liken. Uh, we publiceren de uitstraling. We hebben on, onlangs een mooie folder verspreid... Ook, om nog meer vrijwilligers te vinden. en zo. Maar dat zijn ook middelen. Niet alleen om vrijwilligers te vinden... maar ook te laten zien dat we er zijn en wat we doen. Om uit te stralen van uh, kom erbij... He, om, om nog meer uh, mensen uit te halen die dit mooie werk willen steunen. We zouden nog eindeloos door kunnen gaan, maar, uh, Zeker, maar gezien Pieter de tijd, uh, Pieter. Toch wil ik. Nou, we gaan je beslist nog eens een keer uitnodigen. He, over enkele maanden zo van hoe, uh, oh, prima, hoe, hoe, ja. hoe, hoe ligt de zaken nu bij? Maar misschien toch even handig om uh, mensen die willen uh, helpen, die kunnen contact opnemen met, met Pieter Rambachs. Rambachsapenstaatje.ho.nl of. Mag dat? Jouw 06-nummer? Yes, ja. 06-2469-0869. Dus ik herhaal nog een keer 06-2469-0869. En dan krijg je contact met Pieter Rambachs en dan zou je hem in ieder geval toch weer een eindje vooruit kunnen helpen. Pieter, bedankt even voor de kortstondige aanwezigheid en de vakkundige uitleg. Maar we gaan je precies nog eens een keer uitnodigen om toch eens verder te praten over het zeer interessant ja, onderwerp. dat is het. ja. Misschien ten overvloede wat makkelijker nog is. Als mensen willen, we hebben ook een website www.wosgoorle.nl Excuses aan de inwoners van Riel. Het had eigenlijk moeten zijn Wos, Riel natuurlijk. Ja, ja. Maar daar kwam ik te laat achter. Oké. Okay. Dus. Dankjewel. Pieter, bedankt en jij moet ons uh, gaan verlaten. Bedankt voor je aanwezigheid. We gaan even naar de muziek. En uh, ik heb een muziekje meegebracht van uh, een driedubbele cd van Willem Duis. Het muziekmoziek. Dat programma presenteerde Willem Duys in 1962 tot uh, 1997. En ik heb hier een heel aardig nummer van Peggy Lee. Dat nummer heet Is That All There Is... Dat is, is that all there is? En dat zijn de schrijvers. Het is geschreven door Jerry Leiber en Mike Stoller. En dat waren de hitcomponisten van Elvis Presley. Is that all there is? me up in En I stood there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 Dancing, let's break out the booze and have a ball, if that's all there is. And when I was 12 years old, my daddy took me to the circus, the greatest show on earth. There were clowns and elephants and dancing bears And a beautiful lady in pink tights flew high above our heads And as I sat there watching I had the feeling that something was missing I don't know what, but when it was all over I said to myself, Is that all there is to the circus? Is that all there is?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 Break out the booze and have a ball. If that's all there is. Dit was ze dan, uh, Peggy Lee, een beetje een lijzige tante... Hmm. Maar ik vond het al een geweldig nummer. En je snapt niet dat dit is geschreven door de hitschrijvers van uh, Elvis oh, Presley soms. Hè? Ja. Is dat nou al wat er is? Zo, ik, vind het, ik vind het een geweldig ja, nummer. Mensen hebben soms een heel andere kant. En? En? Mensen en? hebben soms ja. een heel andere kant. Hè? Ja, ja, ja. Ja. Ja. Ik vind het een fantastisch nummer. Nou, onze andere gasten zijn uh, Victor Retel Helmrich. bestuurslid van de Stichting Tuin. En uh, de juist binnengekomen Deborah Eikelenboom van de SP. Die is vrijwilligster in de tuin. Ja, dat gaat dus over de tuin. Moet die nou blijven, ja of nee, voor en tegens? Ik heb laatst nog gestaan te kijken daar. En toen dacht ik zo van, uh, dit is wel een geweldig mooie plek. Uh, ik woon in de Bergstraat, in een wat ouder huis. Ik zeg tegen mijn vrouw, dan moeten wij toch maar eens een keer gaan verlaten. <tie> en ik heb een hartstikke mooie woonstek ontdekt. Waar dan? In het centrum van Gool, zeg ik. Hoek, Kalverstraat, Tilburgsweg. Daar gaan wij wonen straks zes of zeven hoog. Hoezo? Gaan ze bouwen daar dan? Ik zeg: nou ja, plannen zijn er wel. Ik zou daar best wel uh, een aardig appartement willen en kunnen betrekken. Ja. Deborah, reageer eens. Ja, zou dat per se daar op die hoek moeten zijn? Of zeggen u van, we willen graag in het centrum wonen? Want het centrum is natuurlijk groter dan ja. de hoek Kalvenstraat. Ja. En uh, de gemeente heeft nog wel wat, uh, wat meer plannen. Ik bedoel... Uh, het gebied mainframe en de school de Wildert en Daar nee, zal ja. in de toekomst ook gebouwd gaan worden. Dus er liggen nog wel kansen voor jou. En wij willen graag het centrum mooi houden. En het centrum is nou juist zo mooi door die tuin. Ja. Als we daar alleen maar appartementen hebben staan, ja, dan heb je wel heel en, en, veel van en, en, hetzelfde. Nou, dan kijk ik even naar de architect. Ga er ja. nou eens staan, Victor. Ga er ja. nou eens staan op een afstandje. Ja. En bedenk daar een beetje een gebouw wat ja. past in die ronding van. Ja. En dan niet te hoog. Ik zeg net 6, 7. Mm. Ze hebben ooit plannen gehad van 10, 12 etages. Mm. Die ja. hebben ze verlaten. Maar stel dat er iets komt zo van 5, 6 uh, etages. Zou dat misstaan op die plek? Ja, ja, ik, architectonisch ja, ja, kijk, als je me dat vraagt als architect... ...en ja, ja ik, ik, ik, ik ben niemand natuurlijk met verschillende petten op... Ja. ...ik ben bestuurslid van de tuin... Ja. De ...tuin gemaakt omdat het kwaliteit zou opleveren... ...dat heeft het ook gedaan, dat heeft ja. het bewezen... Ja. ...tot op de dag van vandaag. Ja. Um, ik denk dat uh, als bestuurslid kan ik niet anders zeggen... ...dan dat wij een, een afspraak hebben gemaakt met de gemeente... ...voor een tijdelijke tuin. Ja. Maar dat die tuin ontwerpend hebbende, want ik heb die tuin uh, ontworpen... Wist ik, ik. ik vind het fantastisch ja, ja, zo, laat, laat dat duidelijk een ja. geweldig, geweldige ja. tuin ja. hoor. Ja, ja. En Zoals ook de laatste kerststal, dan middenin stond, vond ik ook fantastisch. Ja, ja, ik, ik, ik, ik heb alleen maar positieve geluiden gehoord ja, van Goordenaar ja, ja. over de tuin. En ik wist natuurlijk ook van: het is een, een, we gaan stappen in het traject van tijdelijkheid. Want we ja. hebben een, een afspraak gemaakt van als het, als het gebouwd gaat worden. Het is met de gemeente afgesproken. Hè? Ja, dus daar is het dan ja. tijdelijk niet. Ja. heeft de zwart op wit ja. ja. Daar heeft onze voorzitter voor getekend. Met, met mijn medeweten natuurlijk. Ja. Want ik zit in het bestuur. En dat betekent dus dat je op grond van, van die afspraak... Als, als, als stichting De Tuin niet veel anders kan doen... dan te zeggen, oké, okay, dit, dit, dit zat eraan te komen, kan gebeuren. Maar, wacht even, daarnaast wist ik natuurlijk ook... dat als je zoiets maakt, dat dat zijn, een eigen dynamiek gaat krijgen. Ja. Dit, uh, en, en dat was ook de, de reden voor mij als architect... maar ook als, als natuurmindende mens... van laat nou de mensen zien wat het oplevert... als er een stukje groen komt in het dorp... Ja. Als dat nou tot resultaat heeft dat mensen zich daarvoor sterk gaan maken... dan ben ik alleen maar blij. Dan ben ik alleen maar blij. Maar ik kan dat nooit als, als, als, als voorzitter... Uh, vaandeldrager gaan worden voor die groep mensen. Dat is het enige wat ik, wat ik ja. wil zeggen. Maar nou, nou terugkomend op jouw vraag... Ik ga nou verplaats je in de rol van architect en ga daar, ga daar staan... en kijk eens wat daar mogelijk zou zijn. Ja, ik, ik, ik vind echt dat als er daar gebouwd gaat worden dat ook goordenaren zich echt sterk moeten uitspreken... dat er een echt heel mooi gebouw gaat komen. Ja. Want uh, dat, ik kan me daar verschillende dingen bij voorstellen. hoor, ja. Maar ja. alsjeblieft, laat, laat dat niet gewoon gebeuren. Weet je wel. Er, er kan ook een lelijk gebouw komen. En, en, en ja, we leven nu in de tijd... dat, dat, dat, dat er uh, om burgerparticipatie gevraagd wordt. Dat burgerparticipatie te pas en ontepas uh, een plek krijgt. Nou, in dit geval vind, zou ik het helemaal niet verkeerd vinden... als mensen zich duidelijk uitspreken voor of de tuin te behouden... of een, een prachtig gebouw. Ja, het, het, die tuin die is er en het, die nu nog, die, die, die, die, die, die genereert een eigen dynamiek, een eigen beleving. Nou, dat is eigenlijk wat me alleen maar blij maakt dat dat ja. is gebeurd. Ja, ja kan en zeggen vroeg, van... jij vroeg als, als, sorry, ja. als architect, wat zou de maximale hoogte daar zijn om het nog een beetje aantrekkelijk te houden? Ja, ik denk dat je het profiel, 4, van, het profiel van de straat ja, 4, moet, moet, moet handhaven. Hij mag ietsjes hoger zijn ja, dan ja. aan de overzijde van de straat. Ja. Maar hij zou zeker niet zo hoog mogen worden als, uh, als de, de, de, de app het appartementenblok aan de, in de Kalverstraat. Ja, ja. Dat, dat zou is, absoluut te hoog zijn. Uh, wel ja. wat ik heb gehoord dat dat de bedoeling is. Dat het aansluit bij de bestaande bebouwing. Ja. En dat het dan afloopt uh, richting Tilburgseweg. Dat het daar iets lager zal zijn. Ja. Ja. Maar ja, als we het over architectuur hebben. Ik kijk in het centrum, dan uh, zie ik uh, strakke architectuur. Uh, donkere stenen. En dan is die tuin uh, is zo welkom als fleurige plek. Uh, juist als tegenstelling. En het wordt zo gewaardeerd door onze inwoners. Dat ik vind dat uh, die 23.000 uh, inwoners daar ook iets uh, over mogen zeggen natuurlijk. Ja, zouden we daar een, een soort lokaal referendum over moeten houden? Wat gaat er met de tuin gebeuren? Nou, het zou helemaal niet verkeerd zijn als ze als, als, als dat zouden doen. Ja, niet het referendum, maar gewoon laten de bewoners zich maar eens uitspreken. Zou jij het aandurven, Deborah, als politicus? Zo van, ja, ik zit hier vooral als uh, vrijwilligste van de tuin. Laat ik dat ja. wel benadrukken. Een referendum vraagt uh, heel veel voorbereiding. Ja, en ik ja. denk dat je ook uh, op andere manieren inwoners ja, nee, een stem ik, kunt ik, ik geven. Ik noem referendum, maar je kunt He? ook op een andere wijze zeg maar, de mening van, van de, de naar peilen. Hè? Dat is mm -hmm. makkelijk te doen. ja. Uh, ja. Even terug naar het uh, Kloosterplein. Toen zijn ja. er ook hele gesprekken met de inwoners ja. uh, geweest. En ja, of ze dan ook geluisterd hebben naar die inwoners. Dat, uh, daar kan je een vraagteken bij zeggen. Ja. Toen was er ja. ook heel veel geluid van laten we een groen plein van maken. Dat is niet helemaal uit de verf gekomen. Dan denken, dan hebben we nu een mooi alternatief met, het, uh, met de tuin. Dat is een, een groene plek. En als je een groene gemeente bent, Gorle profileert zich als groene gemeente... dan mag je dat ook in het centrum laten zien... En als ja. je dan zegt, in het centrum is geen plek voor een stukje groen... Ja, dan ben je niet meer geloofwaardig ja. als groene gemeente. Nee, maar ik denk, als je, als je het centrum aantrekkelijk gaat maken... Hè, je wil het kloosterplein zoveel mogelijk horeca... waar mensen lekker relaxed uh, kunnen zitten... op een gemak een hapje eten, wat drinken... dan lijkt het me heerlijk om naar een tuin te kijken... in plaats van naar een gebouw van drie, vier, vijf, hoger... Zeker. Zeker. Maar uh, waar dan beneden een slager zit, waar je al het vlees ziet liggen. van blijkbaar moet het <laughs> ja. allemaal glas worden. Ja. Maar, maar, ja. maar, maar, maar, maar ja. denk, denk eens ook even aan de, de, de, de, de pecunia. Ja, de, re, aan het, de revenue dat die dat daar op gaat leveren. Ja. Dat denk denken, lijstromen. Het is, het is van de lijststromen, hè de, de grond. Ik bedoel, ja, de ook, de grond. Grond. Ja, maar ook voor nou, de gemeente, hè. natuurlijk ja. de OZB, ik bedoel, ja. alle heffingen. Ja. Et cetera. Ik, ik, zie, ik zie onze financierwethouder van de Heijden al dollartekens in de ogen. Ja, krijgen. maar die heeft ja. ook alleen maar dollartekens <laughs> in zijn ogen. Dus dat is niet ja. heel erg verrassend, natuurlijk. En ja. moeten we altijd geld op de ja. eerste plaats zetten, of moeten we ook kijken naar een stuk kwaliteit. Ja. En natuurlijk zet je lijststromen niet op een zijspoor. Het is hun grond. En ja. Uh, ja, al die tijd is een plan geweest om daar te gaan bouwen. Maar je moet ook kijken of er misschien andere gronden beschikbaar zijn. Ik bedoel, ja, Dat is nog maar uh, een heel pril idee natuurlijk. Maar als gemeente moet je wel kijken naar kwaliteit en, en de beleving in het centrum. Een centrum heeft belevingsplekken ja, nodig. Ja. En dat hoeft niet altijd horeca te zijn. En dat hoeven ook niet altijd winkels te zijn. Het fijne van de tuin is dat je daar kan beleven zonder pinpas. Ja, <lacht> ja. ja, ja, ja klopt. Ja. Nou, ik, ik ben het met, met, met de eens hoor. Dat, en we hebben dat ook in het als, als, als stichting van de van de tuin bij de wethouder ook, ook aangegeven. Van, als de tuin weggaat, dan levert dat absoluut verlies op. Aan groene ruimte. Alsof een groene pendant heb ik het toen ja. genoemd. Groene pendant ten, ten opzichte van het Kloosterplein. En uh, ja, toen to, to is er geopperd van, ja, misschien kunnen we die tuin op een andere plek in, in het centrum nog eens herhalen of iets, iets dergelijks. Maar uh, het, het klopt wat, wat, wat u zegt van de, de, de, de, de, de korte bocht die gemaakt wordt. van ja, het levert geld op. De, er wordt met zoveel enthousiasme gesproken door de ambtenaren van de gemeente en door de wethouder. om die tuin uh, het, te, op te offeren voor, voor, voor gebouwen. Ja. Voor, voor, voor, voor, uh, om, om daar geld ja. mee te, terug te ja. verdienen. Of, of, ja, het, die druk is enorm groot. Ja, en het is natuurlijk ja. wel een van de... De duurste plaats ja, in Goorland, he? ja. In het midden in ja. het centrum. Ja, de, ja. dat verlies ja. maakt ze volgens mij bijna niet meer goed. Maar goed. <laughs> uh, nogmaals, in het centrum uh, komen straks uh, meer gronden vrij, waar ook gebouwd gaat worden. En dan heb je toch ook echt over het centrum als je praat over de locatie van mainframe of het loket. En ja. zo. Dat is nog niet ik, definitief, ik dacht, maar, ik dacht, maar ja. ik dacht dat zelfs de locatie van mainframe ook eventjes genoemd is, ook om mo daar een stukje tuin aan ja, te maar leggen. Ja, het is wel moeilijk om naast, daar... naast huizen te stellen. Want Klopt. er komt ook een gebouw van Amarant uh, te staan, daar wordt daar ontwikkeld. Ja. Dan heb je nog aardig wat over voor Van de Wilde, de oude mainframe. Ja. Dat gaat ook daar verdwijnen. Dat komt, daar ook, daar komt ook richting, ja. richting ja. Jan van Bezouw. Ja. Dus ruimte zat. Ja. ja, er gaat zoveel gebeuren in dat ja. gebied. Ik bedoel, dat zal heel die tuin toch eigenlijk wel de beleving in de tuin gaan verstoren. En juist die zichtlocatie op de Hoekalverstraat, dat is natuurlijk een hele mooie plek voor, ja. uh, voor een tuin. Ja. Maar ik lees, ik lees een, uh, iets van jou, uh, Victor. Uh, ja. Je hebt ergens geschreven. De stichting die naast Marije uit Angelique en mij bestaat... kan niet mm. anders mm. dan accepteren dat de tuin wordt ontmanteld... voor een andere ontwikkeling. Klopt. Dus je ja. zijn jouw letterlijke Klopt. woorden. dat zeg ik ook. Ja, dat zeg ik dan als, als bestuurder van de tuin. Ja. En ja. Uh, dat blijft zo. Ik, wij wij ja. kunnen als stichting ja. onmogelijk een ander woord... iets anders, want afspraak is afspraak. Ja. Maar daarbij zeg ik van als er vanuit burgers buiten de tuin, want de tuin, de stichting bestaat eigenlijk maar uit drie mensen, hè? dat is de stichting ja. en alle anderen zijn buiten de stichting. Als die zich organiseren en geluid laten horen van kijk, wij vinden die tuin zoveel kwaliteit hebben opgeleverd en dat is niet alleen die kleine groep mensen, maar het is echt enorm groot, hoor, want hoe de tuin gewaardeerd wordt door, ja. door mensen van in- en van buiten. Ja, dat ik me goed kan voorstellen dat mensen zich daarvoor willen organiseren. Ja. Maar dat, dat kan ik dus niet bij deel van uitmaken. Want, ja. Maar dat hoeft ook helemaal niet. Ja. Maar ik, in alle eerlijkheid moet ik zeggen... En natuurlijk ben ik zelf trots op, op het ontwerp wat we gemaakt hebben en wat het heeft opgeleverd. Ja. Dat, ik, ja. dat ik alleen maar... In, ik ga mezelf niet verlogenen door te zeggen... omdat ik toevallig voorzitter ben van, of ja. in, in het bestuur want ik, zit. Ik lees ook in een stukje van, van Marije de Groot Haan... Wat een consternatie. Ja. En wat een reacties op het bericht dat onze tuin eindig is... Uh, heden ochtend heb ik de ambtelijke planning opgevraagd en de eerste schop in de grond is pas na jaar 2019, ofwel... Dat is nog drie jaar weg. Ja, ja maar dat ja. is maar een hele schrale troost natuurlijk. Maar in, Bedoel, maar in drie jaar tijd kan er veel gebeuren. Kunnen ook meningen Klopt. veranderen? Meningen worden bijgesteld. Klopt. Ja, uh, ja, ja Maar dat geldt komen. natuurlijk ook. In 2013 zijn de randvoorwaarden opgesteld voor die ja. hoek uh, ja. Kalverstraat. Maar we zitten nu natuurlijk in een nieuwe realiteit. We hadden misschien niet kunnen voorspellen dat de tuin zo'n succes zou worden. Maar dat blijkt nu wel zo te zijn. Goorle hout van de tuin. En daar moet je wel iets mee natuurlijk. Ja, en jij noemt nou uh, wat, wat Marije uh, aan de mailtje heeft gestuurd, maar desgevraagd aan de gemeente. Maar bijvoorbeeld in, de, in het Gordes stond dat het al over 2,5 jaar gerealiseerd moet zijn. Ja. En ja. zij heeft het over de eerste schop ja. in ja. het najaar van 2019 ja. Dat, ja, dus je dat te... scheelt ja. nogal wat. Of het je nou 2018 is of 2021, bedoel, dat maakt eigenlijk niet uit. Als je ja, de tuin waardeert, dan wil je hem gewoon graag houden. Ja, nee, daar heb je helemaal gelijk. Hè? Zelfs, zelfs Wim Ausums sprak zich uit. Die zegt: Voor de tuin liggen er dus nog sowieso twee mooie zomers in het verschiet. Fijn voor de inwoners en voor de mensen die zich er graag voor inzetten. En ik hoop dat het initiatief van de tuin ook zo goed door blijft lopen totdat het niet meer kan. Wim Ausums. Ja, dat is maar, de centrummanager in Gorla. Maar, maar wat, wat, zou nou, wat, zou, wat zijn nou de, zeg maar de, de meest belangrijke argumenten voor jullie... om te zeggen van, gemeente, zie af van die plannen... en laat het zoals het is. Wat zijn nou de belangrijkste argumenten? De groene long is, is, is, is de long. We de kijken vanuit de biodiversiteit. En ja. uh, dat is ook zeker heel belangrijk. Dat vind ik ook een punt. Maar ook als ik kijk naar de beeldkwaliteit... vind ik dat echt een waardevolle bijdrage... Uh, He, wat ik er straks al zei, bedoel, die architectuur die uh, heel strak en modern is. Heel, heel donker eigenlijk. En dit is een plek, uh, ja, prachtig. Uh, veel zon, uh, heel fleurig. Dat vind ik een mooi contrast met de bebouwing die er staat. En dit is een plaats waar mensen ook uh, heel makkelijk even gewoon... Uh, binnenlopen in de tuin of binnen ja. bedoel het blijft een buitengebied natuurlijk en uh, ja, ja ze lopen ja. gewoon spontaan de tuin in en maken een praatje bedoel het heeft ook een, een sociale functie die tuin ja. Ja. en dat vind en, ik heel belangrijk en ik denk niet eens bewust hè ik, uh, ik loop nooit bewust die tuin in of langs die tuin maar als ik er langs loop dan krijg je altijd wel gewoon een lekker vrolijk gevoel als je zo ziet ja. wat daar uh, allemaal ja. Uh, ja. Ja. Gebeurt dus ook heel, heel onbewust gebeuren ja. de dingen bij mensen, denk mm -hmm. ik. Ja, dat, dat, dat komt ook te, omdat die, die, die tuin, die is in tegenstelling tot bijvoorbeeld het Oranjehof... en veel van die andere plantsoenen die zijn heel strak op een stijtbouw kunnen graster ontworpen. Ja. En het mooie van de tuin is, is... dat het eigenlijk een zekere ontspanning heeft. Ook in zijn ja. geheel. Het ziet er heel ontspannen uit. Er zijn, er zijn, er zijn, met, met, met ruwe materialen. Met losliggende stenen. Met ongestructureerde planten. Tegelijkertijd een, een prachtige border. Als je er van de straat langs loopt. Mm -hmm. dus iedereen die, die, die haalt er iets van zichzelf. Ja, er zijn mensen die vinden het middengedeelte het mooist. Anderen vinden de randen het mooist. Ja. Uh, mensen zeggen het is zo leuk dat er altijd mensen werken. Dus ja, dat is iets wat behoorlijk uh, waardevol is. Mo ja. Momenteel in de stad. Maar ook... Uh, ja, dat, dat, dat krijg je niet terug als je nee. dat gaat... Nee. Dus dat vind ik wel heel, een, een heel belangrijk aspect. En, en hij de... ziet er altijd heel keurig uit. Ja. Ja. Dat wordt echt goed, uh, goed en, te onderhouden. En ja. als de tuin blijft, kunnen we het optimaliseren natuurlijk. Ja. Tot nu toe mochten er geen bomen gezet worden. Maar ja, die mogelijkheid is er dan natuurlijk wel als de ja. tuin daar kan blijven. Ja. Ja. Wat zou jij willen gaan doen om mensen te mobiliseren om de tuin te behouden? Ja, nou ja, binnen de groep vrijwilligers van de tuin zijn diverse mensen. Die hebben aangegeven van, we vinden het belangrijk om iets te gaan doen. En met die mensen wil ik in gesprek gaan. En wat dat iets gaat worden, ja, dat staat nu nog niet vast op dit moment. Ja. Maar, ja. Het probleem is, je moet met hele goede argumenten komen. En er ligt een, ja, het is een centen kwestie. Hè? Ik denk wel eens zo van, dat levert daar straks veel geld op. Dat levert veel geld op. Ook de gemeente. En enige reserves opbouwen voor onze eigen gemeente vind ik ook niet verkeerd. Nee. Nee, maar Als het op andere manieren kan, dan moet je dat, zou ik dat toch wel meenemen als, als gemeente. Je, je, dus ik vind dat de gemeente ook veel breder moet kijken. En ook economisch dat veel breder moet bekijken. Ik ah. bedoel, die tuin die levert ook heel veel gezondheid op. Heel veel okay. vislucht. Heel veel uh, uh, uh, uh, geluk ook voor mensen. Er ja, zijn, zijn hele uh, weet het, vooruitstrevende kapitaliseringsmodellen om dat, om dat uit te rekenen. Hè? Dus je kunt de gezondheid... Nou, maar dat, dat is lange termijn. En ja, uh, echt, uh, ik, ik vind wel... Het zou een gemeente sieren als ze uh, wat dieper zouden nadenken over zijn er nog alternatieven mogelijk. Dat zou ze sieren. Wat, zou, wat zouden die moeten zijn? Wat zouden nou, die alternatieven moeten zijn? Uitruil bijvoorbeeld. Met, ja. uh, met, met een andere plek. Ja. Uh, er ja. zijn nog meer plekken in, in de gemeente Goorlen waar gebouwd kan worden. Ja, op... Ik denk bijvoorbeeld aan de, aan de rand van Tij voor, tegenover de Zandguilstraat. Daar ligt nou echt een braakliggend terrein. Ja, ja. En daar zou je ook nog heel wat appartementen kunnen Precies. bouwen. En dat is op 400 meter van de winkelvoorziening. Dus nou. ook dat is een goede plek om te bouwen. Ja. En daar kunnen nog meer woningen staan da, da, dan, dan ligt, op de hoek Daar da, ligt, da, ligt geen bouwbestemming op, dacht ik. Hè? Jawel. Daar da, da, da, da zou een, een hele woonwijk geplaatst kunnen worden. Dat is een flink stuk. Dat is groter, ja, het ja, ligt het ligt een flink stuk Dat is groot, hoor. Ik vind het ook dood, zonder dat het daar zomaar ligt. Hè? Het ja. ligt er zomaar. Ja, daar moet doe iets, iets mee gebeuren. Maar ja, het gaat niet alleen maar om de bewoners. Het gaat ook om de keurslager die daar graag wil gaan zitten. Die uitbreiding wil en die een trekker blijkbaar moet gaan worden voor de hele hovel. Ja, Maar als we nu naar de uh, hovel dus... kijken, de hovel is voor 80% bezet. En ja. de hovel is gebouwd met het idee dat het een regiofunctie zou hebben, ja, dat is nooit uit de verf gekomen. Nee. Dat kon je misschien ook wel voorspellen als je zo dicht tegen Tilburg zit. Ja. Het is een boodschappencentrum. En als boodschappencentrum zal yes. het echt blijven ja. bestaan. Er zitten twee supermarkten, er zitten drie drogisterijen, ja. de blokken, de Hema, de Kruidvat. Nou ja, noem het allemaal maar op. En, als boodschappencentrum ja. zal het echt uh, overleven. Ja. Daar ben ik maar van goed, overtuigd. Ik begrijp dat de gemeente heel graag wil dat Van Hesta komt... als, als trekker voor, uh, voor de rest van de, van de hovel. Hè? Dat ja. nog meer mensen, dat misschien dan wel die regiofunctie vervuld wordt. En ik, heb ja. ik, heb, ik, heb, ik heb begrepen dat uh, Van Hesta er ook wel zin in heeft... om daar op dat mooie punt te gaan ja, zitten. Dat, uh, ja, maar dat ja. kan ja. ik me voorstellen. Ja, ja, van ja. Hesta uitgereden ja, ja. is een prachtige punt. Wij moeten een beetje aan de tijd denken. We hebben nog één minuut, dus we moeten eigenlijk zo langzamerhand gaan afronden. Nou, laten we gewoon afspreken dat we toch nog eens elkaar over een poosje ontmoeten. Hier, hier, hier zal nog lange tijd over gesproken worden. Het ei moet gelegd worden, Dimf. En, ja. Ja, we zullen daar proberen onze bijdrage aan te leveren. En ik hoop dat het goed gaat aflopen. Ik zeg nogmaals, ik kijk er vaak naar. Ik vind het een mooi stuk, ik vind het een mooie tuin, maar... Een mooi gebouw. Ik wat mij betreft, ook niet meer staan. Maar dat is puur een persoonlijke opvatting. Goed. Je wilt er gewoon gaan wonen. Ja, nee. Nee. Nou, <laughs> wel niet onaardig. Niet, niet onaardig. Zeg, ik, ik bedank jullie voor jullie, jullie aandacht. Dit was okay. Godse Kringen voor onze luisteraars. En we bedanken onze gasten, uiteraard, voor hun deelname aan het gesprek. En voor de technische ondersteuning, Stefan. Godse Kringen wordt diverse malen herhaald. En uh, volgende week dan zijn we er weer. Luisteraars bedankt en graag tot volgende week.